Er worden steeds meer mondkapjes en plastic handschoenen in het riool. Dat leidt tot problemen bij de waterzuivering, zei minister van Nieuwenhuizen op televisie bij Jinek. Ze riep mensen op om de beschermingsmiddelen niet door de wc te spoelen, omdat de zuiveringsapparatuur daardoor kan vastlopen en werknemers van de zuiveringsbedrijven besmet kunnen raken. Het weer, de dag begint zonnig, vanmiddag in het noorden meer bewolking, er staat een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 16 tot 22 graden, op de wadden iets frisser.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 Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand! Ik mijn hoofd begint te bonzen en ik... mam op, Dat is ZFM antwoord.